Mm. Oh. Mm. Ja, maar... <laughs> dat klinkt wat minder. Hè? Ja, heel, echt, heel oh, erg. Wel, ja. Ja. Ik hou niet van bier. Maar virtueel <laughs> bier. Als je Het niet om virtueel te maken. Maar virtueel ook Nee, goed. Uh, ja, laten we beginnen met uh, bitcoins, uh, goud, staatsschuldmeter, index uh, Olie hebben we ook nog. Hè? Laten we gewoon met olie beginnen, joh. Oh jee. Uh, moet uh, je olie. Nog op, die, dat, dat moet je is... oppompen.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 Hij is deze week wel even naar de 14.000 gestegen. Ja. Maar hij is nou weer uh, ja, net door een dolletje heen. Um, het was wel een beetje een bloedbad hè, op de cryptomarkt. Hoor ja. ik, ja. Ja, eigenlijk alles stond, stond uh, dik in het rood. En, uh, behalve Ethereum en dan uh, ja, nog een paar uitzonderingen. Maar de afgelopen dagen is het uh, ja, de totale market cap van alle crypto is ook gaan van uh, nou wat was het volgens mij ging richting de 800 uh, 800 dollar over en nou is het hey, al weer 800 miljard zou het alweer zijn uh, sorry 800 miljard uh, <laughs> en uh, het is nu al nog maar je hebt het over <laughs> je eigen portefeuille <laughs> 728 <laughs> miljard is het nou en de bitcoin do bitcoin dominance zo het aandeel van bitcoin in alle cryptocurrencies is 33%.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 ja, dat ze nogal dik waren op KYC en... Uh, dat was, en ja, ze doen nee, alles wel ja. natuurlijk volgens de regeltjes, want ze willen wel een echt geaccepteerde mens zijn. Ja, Oké, okay, maar dan heb je er toch niks aan. De, de euro en de dollar is er ook al nog dat, dan, dan moet je gaan concurreren met uh, Monero, maar dan word je een heel ander soort mens natuurlijk. Hè? Nee, het is zo'n uh, platform net als Ethereum voor andere, om andere dingen op te bouwen. Hè? Dus, uh... Ja, ja, ja. Maar ja, om het gewoon te kopen... kan je gewoon bij maar dan een dan moet je eerst je, je ID laten zien... voordat je daar wat mag doen. Dat, ja, dat weet ik niet hoe dat precies werkt. Dat, dat heb ik niet... Uh, zover heb ik niet ingekeken... want dat was ik ook niet van plan... om er op die manier wat mee te doen eigenlijk. Maar... <laughs> <laughs> nou, ze komen in... Uh, dit, dit jaar komen ze als het goed is... met een, en, uh, met, met een aanvulling op, uh, op Cardano... en dan kan je met C++ en Java... en JavaScript kan je dan met die, die munten gaan programmeren... en vertellen wat die ja. moeten gaan doen. Uh. En ze willen ATMs neerzetten in Japan... Uh, we no, staan, staan er oh, al. Die op. staan er ja, al. Ja, ja. Ik had een foto van iemand gezien die stond bij een Japan bij een de luchthaven bij een Cardano automaat.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 Had de, de Charles Hutchinson ook weer wat op verzonnen? Hij noemde dat dan de government Layer. Nou ja, als je daar meer over wil weten, moet je dat gewoon even zelf gaan googlen. Uh, dan ga ik, nee, ik, dacht, niet... ik dacht, jij gaat ons even haar, haar techniek uitleggen, maar dat gaat nu worden. Nou, ja, het wordt een heel lang verhaal. Ik bedoel, als hij het zelf uitlegt, is het al een, goed, het al een ja. lang verhaal. <laughs> maar hij heeft allemaal filmpjes en dan legt hij heel mooi. maar je hele prestatie. Jij hij heeft dat biertje hebt? nog niet op, duidelijk. <laughs> nee, maar goed, dan uh, Charles Hutchinson kan het heel mooi ...mooi uitleg met een whiteboard erbij. Dus uh, <laughs> ja, dan moet je wel gewoon even op YouTube zoeken. Maar die, uh, in ieder geval, dat had hij wel geleerd... ...naar aanleiding van wat er met de DAO was gebeurd... ...met de Ethereum, hè? Mm -hmm. Dat verhaal kennen jullie wel, denk ik. Ja, ja. Dat iemand, maar uh, niet uh, alleen de DAO. Nee, niet alleen. Dus, uh, Parity uh, multi-sig wallets zijn uh, tot twee keer toegehackt. Ja, uh, ja. daar had hij van geleerd en uh, goed uh, Charles. Ja, want hij is uh, even voor de luisteraars die dat waarschijnlijk niet weten, want het was niet allemaal. Hij was betrokken bij de opstart, uh, bij het begin van Ethereum. Ja, maar. ja, ja hij was daar ook uh, het developer geloof ik. En hij is toen verder gegaan met uh, Ethereum Classic toen die, dat het gedoe met die DAO was en, ja. uh, en uh, dat uh, Ethereum was gesplitst en hij heeft toen uh,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 Ja, ja, ja. ja. Henk, de Henk, de Henk. Toch, Henk, ja. Henk. Henk, Henk. We missen Henk nog een beetje. Ja, ja, ja. ja goed. Um, ja, dan gaan we even. <laughs> <laughs> Ingewinkelt al die namen. <laughs> nou, goed jongens. Dan gaan we even naar de, de nieuwsberichten. We beginnen met even, ja, we, we hebben eigenlijk twee cryptoberichten. Eentje die komt uh, zometeen bij de Venezuela blokje. Dat gaat over de petrocoin van Venezuela. Uh, maar uh, dat is later in de uitzending. We gaan nu even naar JP Morgan. Naar de CEO die we wel vaker in de uitzending hebben uh, behandeld. Die heet Jamie, oh, niet Olivier. hoor. Dime, Dime. ja. Dime. Jamie Dime.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 Ja, ja. ja, ja. Dat kunnen we via jullie wel regelen, toch? Jullie zijn toch van de scams. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Heel mooie scam. We. Maar in ieder geval, het, de, toen hij destijds die uitspraak. Toen zakte de, de beurs ook. of de crypto-koers ook een beetje in elkaar. Dus het leek nog wel enig effect te hebben ook. Maar nou zegt hij dus dat hij er spijt van heeft. dat hij in september die uitspraken gedaan heeft. En hij is niet zo erg geïnteresseerd in het onderwerp, überhaupt. Ja, daar geloof ik om de een of andere reden helemaal niets van. <laughs>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 Dan, uh, China is best wel groot. Het ja. Ja. zou zomaar kunnen verdwijnen ergens in, uh, in de ja. woestijn. Ergens in, uh, ja, de is, woestijn Er zijn natuurlijk ook een heleboel Chinezen. Dus uh, ja, ja. Is die allemaal gecontroleerd. controleren. Maar wat uh, Jamie Diamond nu heeft gezegd. Uh,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 nog niet door, die overheid. Straks niet nee, eens opeens proberen, hé hey, dom. Ja. we worden voor de reels geurigd. Dat hebben wij allemaal niet door, dat dat zomaar kan. Ja, ja ze kunnen het natuurlijk wel, ze kunnen het illegaal verklaren, net zoals wat ze in ja, de wilden doen. En die exchanges, kunnen ze, en die exchanges ja. kunnen ze sowieso al de eerste doodleggen. Ja. En je hebt nu ook al die credit, uh, die debitcards, die visa kaarten. Ja. Uh, ik heb ook twee van de mailtjes gehad van de week.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 Net als met uh, internet, als er uh, zeg maar iets is, dan, pakken, dan gaan ze naar die providers. Die pakken ze aan, en uh, ja, zo doen ze dat. Ja, ze zijn eigenlijk een beetje lui. Ze gaan altijd als er ergens iets geconcentreerd is, dan gaan ze daar iets naartoe. Maar niet. Uh, dat niet is, alle... ook wel. Die is ook die decentralisatie zo belangrijk is. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik denk dat ja, het kan wel een klap krijgen als ze inderdaad de fiat-koppeling helemaal los gaan trekken. Ja, ik denk dat ze zich zorgen over maken dat er altijd nog ergens een landje is waar uh, al die libertariërs dan heen uh, gaan om, waar, ze dat, uh, waar ze zich daar niet aan houden. Ja. En dan hebben ze nu natuurlijk nog tot dreigend moment dat, dat ze je hele banksysteem uit het SWIFT uh, trekken. Dan kan je geen internationaal bankverkeer uh, meer doen. Maar dat dan is dat natuurlijk... komt ook weer concurrent van SWIFT hè.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 ...dan moeten uh, de, de Amerikanen worden zelf uitgesloten. <laughs> dat is wel, uh, oh, ja. Ja. Ja. Ik hoorde ook weer als een van de ICO uh, waar wat ik zie mijn broertje hoorde... ...en daar wilden ook allemaal Amerikanen aan meedoen. Maar dat mag dus niet. Dus mijn broertje zei al van... ...nou, volgens mij als ik gewoon 10 uh, iter investeer... ...dan kan ik dat gewoon direct alweer doorverkopen... Uh, ze zouden kunnen doen. Mag dus hij dan dat ook Dat doen. doen, maar dat, dat, dat <laughs> gaat. Nou ja, kijk, ik ben niet aan de regels van de Amerikaanse overheid gebonden, toch? Uh, volgens mij ik is iedereen, iedereen aan de regels van de Amerikaanse overheid gebonden. Ja, ook, ze ook, ook een, een Zwitserse bank zie je, of een. Uh, er is on onlangs een, Amerika ja, of een Franse. Die, die, die Zwitserse die kunt bank, dat dan geloof dan ik. Ze anders uh, gewoon uit het systeem halen, maar ik doe het niet, niet aan het banksysteem vast.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 Ja, omdat zijn eigen hoog. overheid zo totalitair is. Zeg maar net, ja. En dat is dan de Chinese overheid, de Amerikaanse en nog een paar. Ik geloof Singapore nog en dan nog een of andere. Maar, maar ik denk ook dat al die hype in Korea, daar zitten natuurlijk ook mensen die dik geld te verdienen. Het is niet voor niks dat die premiums, uh, premie daar hoog is. Ik ja. denk dat heel veel van die Koreanen dat ook gelijk weer doorverkopen aan Chinezen. Ja, dat zou zo maar kunnen.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 Als ze twee keer zoveel verdienen. Dus hadden we daar we zelf niet aan gedacht hebben. Ja, wat ik, wat ik ook, uh, wat staat hier. Uh, de, zo zou Han Handbusker van de FNV zich in slaap hebben laten sussen met een percentage. Ik kan me duidelijk voorstellen. Waarom stelt hij voor niet voor. de jaarlijkse loonstijging in absolute bedragen uit te keren. Iedere euro erbij bijvoorbeeld. ongeacht je inkomen. Dan zegt ze van. Uh,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 Ja, dat werkgevers gaan zitten klagen als ze te horen krijgen hoeveel loonsverhoging ze moeten geven van, eh. van, uh, van haar. Dan, eh. dan kan zij een argument er tegenaan gooien. En, ja. Maar alsof het om argumenten gaat. Het is gewoon centrum. Het gaat alleen om pistolen. Je hebt een ja. pistool. Ze, zij wil een, uh, het regelen vanuit de overheid dat, dat er een nou, bepaalde. Wacht even. Dat staat er toch niet of wel? Niet letterlijk natuurlijk. maar... Wordt, ja, dat... dat is een libertarische interpretatie. Ik bedoel, ik denk, ik, het zou mij niet verbazen als, wij, uh, als zij dat zou willen hoor. Maar dat zie ik hier niet staan. Maar. Nou, maar... Nee, hoor. Ja, ze zegt over de FNV... Waarom? ...waarom stelt hij niet voor een jaarlijkse... ...loonstijging in absolute termen uit te keren? Dus dat, uh, zij zegt eigenlijk... ...dat de FNV dat voor moet stellen. En dan kan je ja, nog het zeggen... bij de FNV is, ja, het is eigenlijk een soort verkrapte overheid. Uh, maar als ze, als ze zegt... Uh, ja.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 Er staan natuurlijk in de, in de Tweede Kamer al tijden te debatteren en zo. En, lijkt het, en met hun pen ook, zeggen ze altijd. Het inhoudelijk, met, uh... Ja, met een handtekening van de minister werd dit gedaan of zo. Alsof, ja. het, alsof het om zijn handschrift gaat of ja, op zijn het, argumenten. Ik van, of zo. Hij heeft daar de handtekening gezet, dus dan moet ik het wel doen. Ja, zo, maar hij heeft natuurlijk niet uitgezet van. Uh... Ja, uiteindelijk zit er de dwang achter waar het allemaal gaat. Maar al die dingen zoals debatteren en één pennensstreek, dat zijn allemaal bedoeld om te verhullen dat, het, dat er uiteindelijk geweld achter zit. Wat natuurlijk ook nog grappig is, is er staat hier ook de bruto loonkloofgroei, groeien. Want dat is natuurlijk ook zo. Als, uh, als de een uh, 2000 euro per maand verdient en de ander 4000, en ze krijgen er allebei uh, 200 euro bij, dan krijgt diegene uh, die 2000 verdient, krijgt er net zo veel meer bij. Omdat diegene die 4000 ja. niet veel meer belasting moet betalen.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 Vanwege de Belastingvrije Voet. En, um, ja, en allerlei subsidies natuurlijk ook. Ja, ook dat nog, maar dat uh, ja, huur in principe... Uh, en... Ja, ja. Maar dat hey, dat, dit gaat natuurlijk over de, de, beoorde, de, de, de beloning vanuit de werkgever. Maar ja, dat wordt dan, dat wordt dan voor het gemak wordt die, die progressieve belasting hier weer even buiten beschouwing gelaten. Dus ja, uh, ja, ja vind het ik ook is, het is inderdaad heel selectief te werk gaan. Uh. Het is gegoogeld met cijfers, is dit gewoon.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 Dat zijn dan tax cuts voor iedereen, maar alleen de rich betalen belasting. Dus uh, ja, als, je, als je bijstandsmoeder bent, betalen we geen belasting. Dus die krijgen dan geen voordeel van die tax cuts. Yes, maar, het is natuurlijk eigenlijk alleen maar drogredeneringen. Ja. Ja, in Amerika ook wel. ze 40, 45 procent van de mensen betaalt helemaal geen inkomstenbelasting. Dus die kun je ook ja. geen tekst kunt geven, nee. Ja, nee. nee, maar dat die, die mensen ontgaan, dat gaat dan ook helemaal dat die rijken ook gewoon hun kosten hebben, weet je wel. Meestal leef je gewoon naar, de, naar het inkomen wat je hebt en zo. Dus een rijken die, die kan ook heel moeilijk rondkomen omdat die ja, een enorm groot huis heeft. Een enorme grote auto, een enorme grote... Uh, en ik we benzine in zijn uh, BMW. Enorme leningen, vooral ze meubilair meubelair. <laughs> Want die uh, zal zijn van... jou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 Ja, maar dat is, ik denk dat de overheid daar wel de voorkeur aan geeft. Want ja natuurlijk. Want als, als er helemaal niks gespaard wordt. Dan is er ook geen buffer. Dat betekent dat je heel erg afhankelijk bent. Ja. Van, de, van de overheid als je een keer een terug voor je inkomen krijgt. Plus dat het op de korte termijn natuurlijk de economie stimuleert al die uh, consumptie. Ja. Ja dan zit je uiteindelijk toch weer consumptie te stimuleren. Gewoon door, door sparen te ontmoedigen. Ja. Ah, maar deze komt nog heel even tussendoor. Als dus buschauffeur Teven. Dan kunnen we even naar het. Uh, ja, kijken hoe, hoe al die arme mensen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 Ja. Ja, de meest verdienende buscheffer van Nederland ja, hij mag zijn wachtgeldregeling nog houden, en hij vond het heel vervelend geloof ik, hè? Hij zei: ja, ik had het liever niet gehad, maar ja, zo gaat het nu eenmaal hier in Nederland je, het, het is ook verboden om dat terug te storten, hè? dat mag ja, niet nee, dat mag niet, nee. het, het systeem is niet eenmaal oh, het is zo. toch wel echt te walgelijk voor woorden, dat er gewoon mensen zijn die in de bouw werken die gewoon, zeg helemaal tyfus werken vanaf 7 uur s ochtends, en hun hele rug verneuken en die, en die krijgen gewoon minder dan de helft van wat deze uh, walgelijke parasieten elke maand uh, naar binnen schuift. Ja, maar hij heeft, hij heeft, hij heeft meer dan, wat was dat, twintig jaar lang of zo, heeft hij, uh, heeft hij het land gediend. En daarvoor ook nog als jurist, hè? Bijvoorbeeld, wat was het rechter? Uh, ik weet niet meer, wat was de vorige functie ook alweer? Uh.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 Uh, maar ik denk dat hij niet populair is bij de lunch. Zeg maar, als alle buschauffeurs gaan lunchen. En hij zit daartussen met zijn uh, 6000 euro per maand. Ja, dat nee, Af uh, uh, ja, <laughs> ja. en toe ligt er zo'n tomaat- <laughs> of een snotlander in zijn lunch. Nou, het staat hier ook: Teven moest uh, in. Um... Maar ja, een paar maanden na een hersenoperatie. En er zit er volgens in dat hij in januari 2017 onder het mes moest... als gevolg van de nasleep van een auto-ongeluk... dat in 2015 werd veroorzaakt... doordat hij aan het appen was achter het stuur. Ja. <laughs> zo. zo. Ja, hij zo zie dat hij moest geopereerd worden. En ondertussen heb je andere mensen in gevaar gebracht... een ongeluk veroorzaakt. Ja. Met, met zijn bus, bus over dat dat over. Ja, is de buschauffeur ja. <laughs> ja. Dat kwam een beetje, 26 ja. mensen doodgereden <laughs> tijdens de appen. <laughs> ja, goed ja, nou ja. Ja, het is zover dan teven. <laughs> dan gaan we even naar de AIVD toe. Iemand kijkt er ook heel streng bij. Ja. Die kijkt altijd zo, die heb ik al eens in een interview gezien. Die kijkt continu het zo. Die is gewoon in de traal, maar als hij op het toilet zit, kijkt hij ook zo, weet je wel. Komt heel gereformeerd over, dat gezicht. Als hij seks heeft en komt klaar, dan kijkt hij ook zo. <laughs> <is> wat denk <laughs> dat hij toen heeft gegeten. Zit hij een enorme drol uit de kak op het toilet, kijkt hij ook zo. Johan, die, uh, die wordt volgende week, uh, is die niet opeens verdwenen. Oeps, die is nu weer idee. Ja, Ja, we hebben niks meer bij Johan gehoord opeens,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 Ja. Ja, ja. Geen enkel bewijs, geen enkel... Hij, hij zegt jaar of vier aanslagen. Nou, ze hadden iemand met een kolosnikov gevonden. En uh, ja, nou, het was duidelijk dat hij daar een aanslag mee ging doen. Ja, ja, ja. Dus ja, dan de, de, de, de zag ik de beste. Ik op een vraag... harde schijf werden 289 IS-video's gevonden. Nou, ja. ja, het is samenhangend dus uh, man. <laughs> ja, het is duidelijk dat als iemand IS-video's op zijn harde schijf heeft staan... Dat, uh... Ja, en hij werd afgeluisterd ook. Hè. Dus uh, ja, op hm. wat je zegt aan de telefoon... Toen is ja. toen ook al een keer, toen keer dat ze die kerel hadden opgepakt... ...omdat hij voor de gein niet had gezegd over een bom, toch? een voetbalsupporter in, in, in Limburg. Ja. Was, uh, ja. Dus je moet oppassen wat je zegt, hè? De... Word bom niet noemen, hè? Sorry, ik bedoelde... Ik had het over... De vlog ja, Alle hakbaren erbij roepen en zo. Bom, bombs. Ja, ja. Hm. Johan, die doet het allemaal alsof het een rijtje is. Maar die heeft nog niet uh, opeens een politie voor de, de deur. Ja, maar de meneer van de IVD luistert sowieso altijd. Dat is onze meest trouwe luisteraar. Uh, ja. Ja, trouwe luisteraar. <laughs> ja, het enige onderdeel van de overheid... ...dat naar ja luistert. Ik hou het apart vinden... de IVD baas ging ook in op cybersecurity. Volgens Lee is Nederland...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 uh, ja, heel vrij. Hij zegt het uh, onverstandig te vinden als die nieuwe sleepwet er niet zou komen. Met die wet kunnen inlichtingdiensten een grote hoeveelheid internet verkeerd via kabel aftappen. Volgens Bertolet is de huidige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 Die zij dan Hitler, Hitler is volgens hun. Eigenlijk moet alleen Hitler alle wapens hebben. Dus er zit een heel raar continuïteit in. In de zin ja. dat, uh, maakt niet uit hoe slecht de overheid is. Ze moeten alle wapens hebben. Ja, dat, was ook, dat had ook zo'n meme gezien, dan zie je zeg maar zo, uh, uh, ja, uh, ja, dat is echt belachelijk hoor. Die mensen die zeggen dat de overheid totalitair kan worden, dat, uh, dat we daarom onze wapens niet willen leveren. Oh trouwens, Trump is literally Hitler. Weet ja. je wel, dat, ja. dat is echt belachelijk hoor, die gekke conservatieven die maar waarschuwen dat de overheid het tyranniek uh, totalitair kan worden. en Oh ja. trouwens, Hitler Ja. Ja. ja. ja. ja, ja. Prima, ik Het disconnecten, je zou ja. zeggen, ja. Maar, moet je toch gelijk zien dat dat niet helemaal klopt bij elkaar, maar...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 geluk te maken. En ja, zou ik zou zeggen dat kan je dat kan je niet um, in de handwerkers puur geluk Nee, per definitie niet. Nee. <laughs> nee. Ja, maar, maar, ze, ze, ze kunnen toch eigenlijk al gewoon meeluisteren met ons als ze dat willen. Uh, in ja, onze zeker. e-mails kijken als ze dat willen. Ja. ja, maar er zit denk ik nog wel. Er zijn natuurlijk een heleboel. Heel veel mankrachten uh, nodig. Hè? Nou, het is gewoon volgens mij nou, meer een juridisch dingetje. Ik bedoel, als ze dan iets tegen jou vinden. Iets vinden wat ze tegen jou kunnen gebruiken. En er komt een rechtszaak van. nou, dan stelt de advocaat van de tegenpartij. Stelt de vraag. Ja. Ja, maar en hoe dat, komt hij daaraan? Ja, ja dat is heb... wel iets anders. Uh, maar dan hebben ze in ieder geval. Je uh, mm -hmm. hoeft natuurlijk niet te gaan vertellen van we zijn erachter gekomen. Dan verzinnen ze gewoon iets anders van ja, we hadden een informant of zo. Of en, uh... Ja, dat moeten ze nu doen en dat zijn ze lastig. En, uh, dus, uh, ja. Voor hen is, is het eigenlijk meer een juridisch dingetje dan. Ja, maar het maar de, zou, het ook... zou ook kunnen dat ze bijvoorbeeld wel toegang hebben tot het uh, telefoonnet. wat al het traditioneel is uh, in Nederland. Ja, dat hebben ze. Dat is een overheid, een enorme afluistermachine. Ja. maar niet tot, uh, weet ik veel Skype of WhatsApp ja, of, uh, ja er, zijn, er, zijn vast, er zitten vast een aantal gaten in en dat zeggen ja. ze niet waar die gaten zitten mm -hmm. uh, want dat willen ze niet dat dat naar buiten komt, maar die zijn er nee, wel het, dat zodra ze wel zeggen van oh er zit hier rechts een gat dat dan vertrouwen dan, ze het dan me niet meer mm -hmm. dan denk ik van, ja. nou, dat zouden ze echt niet zeggen als er echt een gat zat mm -hmm. <laughs> dat maar... is echt nog niet pot dan volgens mij, dat ze dan zeggen van uh, we kunnen dat WhatsApp, uh, daar kunnen we allemaal niet meelezen dat uh, doop ziet dat mensen denken, oh WhatsApp is veilig, kunnen we gewoon alles zeggen wat we willen. En dan vervolgens uh, kunnen ze daar natuurlijk weer juist wel bij. Ja, zo gewoon we aan de echt... honeypot. Honey ja, mm. ja. ja. dan kom je allemaal naartoe. <laughs> uh, wat je zegt over bang maken, ik hoorde toevallig vandaag ook, um, ja, wat was het op de radio of zo, is, um, dat um, in Amerika waren ze ook uh, bezig met, uh, of nee, in een podcast uh, van uh,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 <laughs> <laughs> uh, niet de bedoeling. Uh, <laughs> dat <we eens> <laughs> er is verder niks aan de hand, maar <laughs> hier zijn jodiumpillen en, uh <laughs> ja, Het is een enorme dubbelthink, is het? Hè? het, is, het is, op alle vlakken is het een, is een, een enorme dubbelthink geworden.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 Waar, uh, ja, dus dan. Ze wilden weten hoeveel mensen. Zij, of zij idee had hoeveel mensen er op die demonstratie af zouden komen. Moeten we wel even bijzeggen dat zij in die kringen ook een bepaalde functie had, hè? heeft. Een... Nou ja, de, uh, de politie. Bij een of andere uh, verbond uh, wat met die gastingen te maken heeft. Ja, hij zat toch ook een, een beheerdersfunctie op zo'n Facebookpagina? Ja, dat betwist zij zelf, maar dat beweerde ja. de politie. Oh, oké. Okay. Oh, dat dat, de politie dacht dat zij de beheerder was. Ja, er staat ja. hier, oh dat was, zag de politie, omdat ze zagen dat Agnes de moderator van de Facebookpagina was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 Ja, dat gaat dan niet zomaar de deur open doen en uh, met die mensen in gesprek. Waarom zou je dat doen? Alles wat je zegt wordt uiteindelijk toch tegen je gebruikt. Hè? Ja, en wat, wat, wat, het tweede wat me opviel is dat hier staat dat ze verder, op, hoewel de agenten op zich, aardig waren. vind ik ook altijd zoiets vreemds Dat dan zeg maar, ja, ik word dan wel lastig gevallen en ze staan aan mijn huis en ik ja ik word dan wel afgeperst, maar... Dit yeah, is, is echt een big well brother aardig. is watching you ervaring, mm. zegt zo. Ze ja.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 met drugs. En dan moesten die mensen uiteindelijk in. Uh, in, in uh, hoe noem je ze zoiets? Suicide Watch. Want waren helemaal okay. kapot. Dat de enige persoon die, hun, die ze vertrouwde. was de verrader. Oh ja. ja, ja, uh, ja. Dus daarom altijd uitkijken voor aardige agenten. Ja, heb ik uh, toevallig net hier, gehoord, hier bij dat uh, RTL-linkje over die, uh, dat nieuwsbericht wat we net behandelen. Een linkje staat naar een artikel van vorige week over Michi Henriquez. Misschien kunnen we dat zo ook nog even behandelen. Nou, doe nu meteen, maar... Uh... Ja, want ik, ik, ik, ik, ik lees hier Want wij hebben ons verbaasd over dat die agenten eigenlijk niet echt een straf kregen... voordat ze hem gewoon besprongen en uh, hebben, hebben gewurgd. Maar er staat hier, de kop is agentenzaak Michi Henriquez in beroep. Ze kunnen zich er niet bij neerleggen. Oh, ja.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 Ja, het is dus, uh, heel bijzonder. Some are more equal than others. Zou oorzel ja. daarover zeggen. Er ja. Ja, staat hier trouwens ook nog dat de burgemeester, Ronische burgemeester, die laat aan het dagblad het noorden weten dat hij begrip heeft voor de actie van de politie. <lacht> natuurlijk altijd wat voor actie dat is. Al hebben ze een machine een... Duizenden burgers neermaaid. Maar dat de werkwijze niet handig was. De agent had beter even kunnen bellen. al dus de burger en een burger hadden kunnen gaan. Ja, wat dat nou allemaal uitmaakt. dat begrijp ik niet. Ja. Dan allemaal de vorm. Dan is het, zei, het lijf, iets beter verborgen. De dreiging wordt iets beter verborgen ja. dan, denk ik. En ga je dan niet in politieuniform. maar in burger. maar wel met een pistool op je heup? Raak mij dan. Ja. Nou ja, in eerste instantie. Uh, ja, dat is natuurlijk ook uh, vrij bedreigend wel. Maar ja, kunnen ze nog doen dat het niks met geweld te maken heeft. Maar.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 Want nee, ik bedoel, even... je moet ook... meenemen, nee, nee. je uh, op het bureau moet blijven en hey, je moet de volgende dag werken en je zit op het politiebureau en dan moet je gaan, uh, weet je wel, dan, kom je, dan ben je niet op je werk en dan uh, kom je om uh, twaalf uur s middags mag je naar huis en dan moet je op gaan bellen naar je werk en zeggen, hé, hey, waar was je nou, uh, je zit te wachten en je was er niet.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 Mogelijk, ja, iedereen. dat mensen nog steeds denken van dat is waar, wij het verkeerd hebben gedaan. Ja, want anders denken ze niet meer waar ook eens is vuur. Want dan denken ze, ja, ik bijna iedereen die ik ken is gearresteerd. Ja. De, de, die kant willen ze denk ik niet op. Nee, dat is waar, ja. ja. ja. Maar we gaan nog even verder. Ja, hier een berichtje over een vuilnisbak. Tenminste, um, ja, ja het, het woord vuilnisbak komt erin voor. Een uh, aantal jongens die worden beloond uh, als ze die niet in de fik steken. Dat, daar komt het op neer. Ja, van belastinggeld. Mm -hmm. Dus, Mijn um, ben. Ja, is dus, story. In Wijk bij Duursteden was het toch? Ja, ik geloof het wel, ja. In ieder geval nou. ergens. Uh, waar ik anders <laughs> naar <nu uit> geweest <laughs> ben. Maar, um, <laughs> ja, Wijk bij Duursteden. Uh, ja, dat is uh, de gemeente die dan elk jaar kijkt. vanuit ah, Er recht zoveel schade met het nieuw Het kost zoveel geld. Dus, uh, ja, wat ze dan hebben gedaan. is hebben de jongeren opgezocht die die problemen veroorzaken. en zeggen luister. Uh, um, ja, uh, in plaats dus denk ik, uh, ja, vanuit hun optiek zal dat als pragmatisch worden uh, gezien.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 Ja, ja, ja, dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, uh, de, maar dat is logisch binnen het systeem. En binnen uh, die mensen, dat die mensen zo gaan denken. Die denken alleen maar van nou, er is zoveel schade of zoveel schade. Dus ja, dit is een betere oplossing. Maar ja, de, de, de onbedoelde bijeffect en de implicaties hiervan van, van, van al dit soort dingen. Ja, het slaat natuurlijk nergens op. Maar ja, vanuit het oogpunt van zo'n wethouder is het wel al, al te begrijpen. Maar ja dat, dat, ja, dat krijg je als mensen me, anders geld uitgeven ook. Hoe zou het in een libertarische samenleving opgelost worden? Ja,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 ja uh -huh. inderdaad ja. nou dus het hele probleem is eigenlijk van die prullenbak was gewoon niet geprivatiseerd <laughs> <laughs> ja dat is eigenlijk een veel betere oplossing uh -huh. nou ja, als er wegen geprivatiseerd zijn denk ik dat inderdaad dat je er toch anders uh -huh. tegenaan kijkt dan krijg je prullenbakken met reclame er ook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 Ja, ik denk, ook ik denk ook het en zo. Ja, ik denk over, overigens ook het Koningshuis daaronder valt. Het is een tanende macht. En, de, en die mogen dan een beetje in een gouden koets rondrijden en de troonreden voorlezen. Maar feitelijk is hun macht uitgehold. En de nieuwe machthebbers, die, ja, dat zijn toch wel de politici. Ja, dat is een soort, soort dueltje van als jullie ons nou met de rust laten en wij een beetje in die koets mogen rijden, dan doen wij verder niet zo moeilijk. Ja, jullie mogen je rijkdom behouden. Ja, je en je rijkdom mag... behouden. Ja, je Ze hebben een aandeel in show en. And...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 ...niet meer die invloed heeft op het morele hoofdje van de onderdaden. Mm. Nee, dat denk ik ook niet. Mm. Nee. Gelukkig niet. Maar oh, daar staat een heel artikel onder... Eh, ...met allemaal eh, dingen over het gereerakkoord en dat soort shit...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 En Trump heeft het natuurlijk zelf ook wel zo gezegd, ik kan midden op de dag iemand op Times Square doodschieten en mensen stemmen nog op me. Dat, ja. dat geeft aan van, nou ja, ik ben onaantastbaar, untouchable. en, en dat, uh, dat heeft de kerk niet meer, denk ik. Nee, politici die kunnen natuurlijk miljoenen mensen over de kling jagen en dan wordt er nog op hem, dus waarom zou je geen ja? één kunnen schieten? Ja, ik bedoel, Madeleine Albright zit gewoon bij 60 Minutes en er wordt gevraagd, ja, een half miljoen kinderen in Irak om het leven te brengen om één man te krijgen, was dat nou wel goed? Ja, hij, hij, het is een moeilijk maar het was het al waard, ja. Nou ja, ja, dat, ja. Uh, dat kunnen ze gewoon zeggen zonder dat ze daarna nageleens worden op straat en dat geeft aan waar de werkelijkheid zit. Ja, zo iemand moet je gewoon opknopen aan een boom natuurlijk. Ja voordat ze wegvliegt op de bezemstil. Wat men wel afvraagt is van waarom wil de, de kerk zo graag inzage hebben in de administratie van de overheid? Ja, die mensen nou, die dat weet ik wel. blijven stokken natuurlijk. Ja. Want toen ik verhuisde, toen kwamen ze ook achter mij aanzetten van, hé, uh, hey, zien dat u een nieuwe lid in onze, onze wijk en uh, Veel. kom eens gezellig naar de kerk toe. Nou, wat zei jij? Daar krijg ik spijt van. Ik ben als kind opgegroeid in jij een in de Lutherse Kerk dan weliswaar, maar ze hebben mij nooit meer lastig gevallen of zo. Oh my, de Lutherse Kerk, dat is kennelijk helemaal. Uh, die hebben het zoveel opgegeven, die macht. Ja, <laughs> waarschijnlijk zijn ze niet machtig genoeg. Dat is alleen de Katholieke en de uh, Hervormde Kerk of zo. Uh, maar ja, alhoewel, de Lutherse Kerk zit wel in die, dat uh, samen op weg, of hoe heet het, ik weet niet hoe ze tegenwoordig heet het. de KPN of zo, of KPKN. PKN. Uh, <laughs> PKN, ja, PKN. <laughs> klinkt zo bekend. Ja. Uh, uh, PKN. <laughs> Ook oh, de Protestantse ja, protestantse daar zit in de Lidse ja. kerk bij. Ik, ik ben nooit gestalk door ze of zo. Dat geeft ook wel aan, aan. Dat loopt dat, dat, dat nog nooit bij een kerkdienst ja, geweest, ja, Het maar, kan maar. ook zijn dat ze gewoon mij opgegeven hebben van Adione ah, is niet meer te redden of zo. Maar... Ja, het is in <laughs> ook jouw Facebook natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Oh, die liked Satan. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Hij zit bij de Libertarische Partij. Hij zit al bij een andere kerk. Bij uh, de kerk van Vliegende Spaghetti Monster ben ik al jaren lid van. Dus, ja. uh, toch wel toch wel. Hebben die, hebben, hebben die ook inzagen? Ja, ik heb gegevens kunnen. Koffie. Maar er is nu dus een opt-out is er nog, hè. Het, eh, op, dus je kan standaard krijgen ze al je gegevens, maar je kan wel zeggen, ik wil het niet. Ja, dan gaat er een vlagertje omhoog. Ja. En dan er staan natuurlijk twee mensen van de keverdeur, ja, de de die zeggen, wanneer Beukelman, kijk Ik mijn gegevens kan zien en ik wil ook morgen aan houden. Opt-out. Sorry. D66 en VVD zijn tegen deze uitwisseling trouwens. ChristenUnie en CDA voor. Ja, voorspelbaar, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja, ze, en dat is ook weer zo'n teken dat hun macht aan het afkalven is. Dus. Ik vraag me af: uh, would Jesus wat zou Jezus doen? Wat zou hij? Ja, zo'n krijt binnen de christelijke wereld: wat zou Jezus doen? Oh ja, bij de gemeente aankloppen van: hé, hey, mag ik even in jullie database kijken? En Jezus <laughs> ging, uh, ging naar de Romeinen toe en zei: ik eis toegang tot alle gegevens. <laughs> hij is alwetend, dus uh, dat hoeft hij niet. Dit ja, uh, uh. uh, is zijn vingers aan zijn over, over cybersecurity bij de gemeente. de gemeente. Ik vind overigens ook dat ...samen op weg, waar het net over ging... ...dat is ook al een teken van zwakte... Hè? ...want dat betekent eigenlijk dat je gaat fuseren omdat je. je in, in het begin is het natuurlijk een hele tijd geweest van allerlei splitsingen. Want je had de, de katholieke je kern. je kreeg, ja, de kreeg de protestanten, dan kreeg je de uh, gereformeerd uh, staatskundig, blablabla, bla bla, artikel 31. Uh, hervormd. Uh, nou ja, je had een steeds kleinere splintertjes had je. Van, allemaal hardforks, uh, zeg maar. Allemaal hardforks ja. inderdaad. <laughs> en, en nu gaat het weer fuseren, wat eigenlijk betekent van shit, we zijn te zwak geworden. Tegen onze vijand. We hebben, een, we hebben een vijand die eigenlijk sterker is. We moeten ons weer verenigen. Sterker nog, de christenen uh, samenwerken met de moslims als het gaat om bijzonder uh, onderwijs en zo. Zou dat ja. natuurlijk ook eigenlijk een tegengestelde uh, ideeën zijn, maar gewoon zo van nou laten we dan in ieder geval front vormen met uh, een paar miljoen ja. christenen en katholieken en een miljoen moslims. Dan we dan nog. Ja, dan komen we in de buurt van de 50% en dan kunnen we nog een beetje een vuist maken. Uh -huh. ja. Het zit overigens wel nog in die hele kleine evangelische en pinkster groeperingen. Er zie je nog wel hard forks. Uh. Nou, pinksteren, de uh, pinkstergemeente. Dat zijn toch die mensen die heel erg fijn zijn van, van pinkpop? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> de pink gemeente. Uh -huh. Dat zijn de volgelingen van pink. Uh -huh. Nee, ja, maar die, die trekken wel volle zaal En daar zie je dan weer. Uh, ja, daar hebben ze duizend te leden gehaald. En dan krijg je weer een hardfork, weet je wel. <laughs> ja. <laughs> Het doet wel denken aan de crypto-toestand nu. <laughs> ja, ja we hebben ook zelfs iemand. Die hebben ze naar. Die hebben, de, uh, die hebben ze Jezus genoemd. Die hebben ze vernoemd naar de Bitcoin-Jesus. Oh, hmm. dat ze, ja, dat ja, dat is dat het zo. zo geluker, ja. <laughs> ja. Ah, het is wel zo dat bij crypto's wordt alles van de bitcoin afgevorkt. Je hoort nooit dat er een fork is van bitcoin gold of zo. Dat, dat daarvan afgevorkt wordt. Ja. Bitcoin tungsten. Nou, het <laughs> nee. zal ooit nog wel gebeuren dat de chauffeur <laughs> van, de, van de bitcoin cash gaat afvorken. Maar, ja, je had wel op een gegeven moment <laughs> uh, iemand die had, bitcoin, die had toch bitcoin classic en uh, had je ook bitcoin cash. Dan had iemand gezegd, ja, maar dit is eigenlijk niet echt. En die had nog een fork gemaakt. Bitcoin Classic. Een <laughs> team van, uh, weet je ook, Sean Connery. Oh, <laughs> dus, uh, de real Bitcoin is Bitcoin Classic. is het nu aan. Maar goed, ja, maar dan we het toch over cryptos hebben, dan komen we even van Venezuela. Want, uh, <laughs> Heb je al Petro? De ja, Petro is nu alweer in, uh, illegaal verklaard. Door het congres. Ja, het is, uh, maar dat duur die had uh, gezegd dat de Pet had de Petro in het leven geroepen in crypto gedekt door de olie van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 Gekkerheid, niet meer wat ze moeten doen. Het geldt er zo op, er is geen vreten meer. En uh, de, ja, het, het, het, het einde is in zicht. En dan proberen ze op deze manier. Nou, als we kunnen we nog weer een paar miljard, uh, zeg maar, door gewoon een hypotheek te nemen op die olie. Zes miljard. We, uh, gewoon weer, ja, zes miljard kunnen, kunnen ze weer uh, ja, uh, een paar jaar vooruit, misschien, of een paar maanden misschien. En dan zien we het al mooi verder. En uh, ja, dat is gewoon een wanhoopse manoeuvre, uh, wanhoops natuurlijk. Nou. Ja, het is, uh, het is heel toerist daar. Ja.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 ...crypto te kopen, is omdat je er olie mee kan krijgen. Oh, okay, okay, en, okay. en hij moet eigenlijk niet gedekt zijn, sorry. Als hij door niets gedekt wordt, de dekking is het probleem. Ja, de dekking is illegaal verklaard. Oké, okay, dus je krijgt er gewoon niks voor. Dus. Ja, maar nou, dat ja. Is, krijg je bij Bitcoin ook al niet. Maar dan is de vraag uh, of het anders Ja, is maar dan denk je script? überhaupt dat er iemand is die zegt van... ...nou, ik heb deze crypto, dan nou ga ik naar, naar Venezuela toe... ...om een vat olie op te eisen of zo, so, uh,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 Ja, ja dat een aspect wat mij nog een, beetje, nog een beetje uh, puzzelt over dit soort uh, crypto's. Maar het is, uh, hij zegt wel, ik, ik ben het overigens niet eens, op de chef zegt wel wat is door niks gedekt. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal zo. Want er zijn we bijvoorbeeld coins, sowieso Pewcoin, de, de waarde daarvan wordt bepaald door.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 Venezuela, want ja. Venezuela die, uh, ja, die gaat uh, de grens met uh, de beneden, wat was het bovenwind of benedenwindse? Uh, geval met uh, een ben aantal Antilliaanse uh, eilanden gaat die uh, De ABC-eilanden. De ja. ABC-eilanden, ja. De abc eilanden. Maar die naar bovenwind of benedenwind? Benedenwind. Benedenwind. En dan naar wind en dan naar boven liggen die andere. Uh, uh, dus je heb je nooit de wind, de wind daar? Uh. Ja, altijd juist. Oh, maar het is beneden de wind toch? Ja, waarom dat waar, waar precies zo heet, weet ik niet precies. Maar die andere drie eilanden liggen aan het eind daar uh, vandaan. Dat is anderhalf uur vliegen of zo. dus ja. um, is eentje. Ja. Het dus ligt vlak voor de kust van Venezuela, toch? Ja, echt ja, 30, 40 kilometer of zo voor de kust Aruba. En ja, ietsje verder. En dan daar, daar heb je nog Bonaire. En dan die andere drie eilanden liggen echt op anderhalve vliegen meer richting ja, Puerto Rico uh, wat je, Cuba, die kant op. Dus uh, dat is En eindweg. Uh, um, ja, wat je dus hier ziet is dat ze dus die, um, uh, dat eten allemaal subsidiëren en de, de prijzen proberen te controleren en heel goedkope aanbieden. En uh, ja, dat is natuurlijk een recept voor tekorten. Maar uh, ja, en, en omdat mensen dan natuurlijk ook, als jij ze heel goed onder de prijs gaan aanbieden. ja Dan gaan mensen het allemaal inslaan en transporteren naar een plek... waar je, waar je het wel voor normale prijs uh, kan verkopen. Het veroorzaakt allerlei verstoringen in de economie. En dan vervolgens geven ze de, de schuld uh, daarvan aan die smokkelaars... in plaats van aan dat het de symptoom is van de problemen en niet de oorzaak. Dus uh, wat mensen dus doen is, die gaan dat goedkope eten... dus bijvoorbeeld goedkope stroomgebruikers om bitcoin te minen. En ze gaan goedkope eten halen en dat nemen ze over de grens mee naar Colombia. En dan gaan ze daar verkopen.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 ...in het socialistisch paradijs... ...om hun prijzen <laughs> terug, te snij, t, t, terug te drijven... ...naar uh, de prijzen van de laatste maand. Dus hij, hij verplichtte ze hun prijzen... ...een maand terug te zetten... ...van het niveau van de maand. Ja. Dat gerucht spreidde zich als, uh, als uh, brand. Als een brandje ging het door... Dat, uh,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 snapt en dat hij echt ideologisch eraan uh, verbonden is, want dit is helemaal niet in zijn belang. Hij maakt het alleen maar erger en hij tekent natuurlijk zijn eigen doodvonnis hiermee. Ja, het is echt een hele domme vent inderdaad. Dat denk ik ook, als je zo ziet. Uh. De enige bestuurlijke ervaring die je had voor het president was was. Uh, <lacht> <Zelfs> als, uh, <lacht> ja, dat is <lacht> <lacht> Maar ik bedoel, als je met zo'n uh, ik zit wel nog wel eens in een bus en dan hoor je die. Uh, <lacht> ja, maar ik heb ook bestuurlijke ervaring. Ja, ik heb ook ja. ervaring. Ik, ook, je. Ervaring, ja. uh, ik, ik word bestuur dan. <lacht> Ja. <laughs> maar dan hoor je die mensen wel eens praten. Want, die, want ja, ze zijn allemaal ambtenaren eigenlijk. Verkapte ambtenaren eigenlijk. En ja, dan gaan ze heel druchtig met een andere buschauffeur. die dan die stoel helemaal vooraan bij de deur zit. Maar zit. En dan lopen ze al hun vakbondsfrustraties met elkaar te delen. Maar ja.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 ik ja, wel een tijdje ja. natuurlijk. Ja. En wat, ook, wat ik ook opvallend vind is dat als je dus interviews ziet met die mensen daar gewoon met ook maar, ja, de, de Jan, Jan met de pet, uh, man in de straat interview in Venezuela, dat het altijd alleen gaat over, ja, die Maduro is slecht, dit en dat, en uh, hij moet weg. Maar dan is het dus de implicatie van als ze daar iemand anders neerzetten, die het centraal, die het wel goed zet eraan gaat plannen, dan komt het allemaal goed. Ja, dat is heel erg op de persoon uh, gericht. En uh, dus uh, je hoort niemand over, ja, je hebt die heb je ja. natuurlijk ook wel. Je hebt ook libertariërs in Venezuela, mensen die wel een beetje iets van maar de gemiddelde persoon die denkt alleen maar van nou, het lichaam Maduro. En uh, ja, sommigen die denken nog hadden we Chavez nog maar, af sommigen die denken nou, als ze nou iemand anders hebben, dan, dan komt het goed. Maar ze snappen helemaal niet uh, dat het gewoon juist door al die gekke regels komt. En uh, ja, dat biedt ook weinig hoop voor de toekomst, hè? want uh, ja. dadelijk krijg je weer natuurlijk een tegenreactie. Dan krijg je weer wat vrije markt, en dan gaat het weer goed, en dan.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 Ja, dus zolang die mensen er allemaal niks, niet, niet echt snappen hoe het zit, uh, blijft dat maar zo doorgaan. Ja, het is inderdaad, ze, ze verwachten hooguit de poppetje te vervangen. En het nieuwe poppetje, ja, die kan dan precies dezelfde dingen doen, maar dan gaat het opeens wel goed. Dus, ja, het uh, slaat allemaal nergens op. Ja, het is probleem is niet dat ze een planner he? is, maar gewoon dat de planner niet goed is. Ja.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 Dus ja. bij Mitch Hendrikus. Ja, het is natuurlijk niet zo dat die mensen helemaal uh, geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Maar de hoofdverantwoordelijker zijn toch degene die daadwerkelijk iemand doodschieten. Ja, dat lijkt me ook. Ik ja. kan dat ook best een beetje, een beetje normaal gedragen. Ja, en, uh, maar ja, die hebben een uniform aan, dus die kunnen niks verkeerd doen. Ja, voor de zekerheid eerst. is. Iedereen neerschieten. Ja. ja, en is uh, ja, eigenlijk wat te voorspellen dat ze achter de, achter de gamers aan zouden gaan. Die, dan, die, die worden als de schuldigen gezien. Ah ja. Nou, is het ook wel een vreemde vent, maar. Ja het, uh... ja, het is wel, uh, wel uh, triest natuurlijk dit. En uh, ja, dat ze laten gewoon zien hoe erg de politie gewoon helemaal doorgeslagen is daar dat, ze dat, dit soort, dat dit soort dingen gebeuren. En dat mensen gewoon.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 Maar uh, we gaan nog even naar India. Er uh, zijn de ID's voor uh, sale? Ja, het is een grote database van uh, zeg maar alle persoonsregisters. Uh, zeg maar wat, wat hier door de kerk kan in worden gezien. Dat kan, van India kun je gewoon op Darknet kopen voor 10 dollar. <laughs> dus, uh, <laughs> ja, Daar hoef je is ineens een al, kerk also. voor te hebben. Is het nog handig voor het openen van bitcoin accounts en zo? Ja.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 Ja, ik heb dat ooit een keer geprobeerd bij um, Airbnb en dat werd niet geaccepteerd. Oh, nou, bij Kaken heb ik gedaan, dat deze ook moeilijk, maar bij andere exchanges zoals bitcoin uh, ging het allemaal goed. Dus, uh, en ik, als ze het niet accepteren, dan, uh, ja, dan hebben ze pech. Mm -hmm. Maar bij Airbnb deden ze het dan moeilijk over. Nou, die hadden dus een automatisch systeem en die begonnen oh, te ja. scannen. En ik, ik had uh, het appje gedownload, ge ge ge kopie ID.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 dat is ook zo. Maar... Ik zo. denk ook dat de enige reden dat veel bedrijven die ID's hebben, dat is eigenlijk alleen maar ja, omdat het van de overheid moet. Want... Wat interesseert ja, hun dat nou? Ja, ja, ja. Het, het interesseert inderdaad een exchange eigenlijk geen bied wie erachter zit. Vroeger, vroeger vroeg ze nooit om ID's. Het was pas toen de, de overheid kwam een nieuwe customer, toen wilden ze in één keer ID's hebben. Ja. Ja. Uh, jij betaalt vooraf en uh, ja, ze lenen jou geen geld of zo. Dus als jij gewoon jij maakt geld over en je kan er weer wat afhalen, en wie jij verder bent, boeit niet. Uh, nee, dat zou. Te, uh,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 kan bepalen naar PayPal en PayPal haalt het van jouw creditcard af, zodat nou. je niet je creditcard geeft aan iedereen hoeft te geven. Nou, zoiets kan je dan ook hebben. Dat jij een soort uh, er zijn ook met blockchain-technologieën zijn er ook ideeën voor dat jij, zeg maar, een soort uh, dat ze kunnen verifiëren dat jij gewoon legit bent en dat als er wat gebeurt, dat ze jou zeg maar via die organisatie uh, kunnen achterhalen, maar dat jij niet uh, overal je naam bekend hoeft te maken. Ja. Ik vraag me wel over zo of dit nou zo'n ramp is. Hoor.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 Ding. Het wordt eigenlijk een heel nutloos ding daarmee. Dat vind ik, uh, dat is dat misschien dat wel, wel grappig, die, uh, ja. een goede kant eraan. Ja, de, de, de eerste bij wie het gebeurt, die is dan de lul, uh, die moet dan wel betalen, maar uh, ja, ja, natuurlijk. daarna op ja. een gegeven moment als iedereen, ja goed, misschien dat hij dan een slimme advocaat, uh, maar die, die heeft dan toch geen geld meer. <lacht> <lacht> met het laatste beetje geld kunnen we nog een advocaat halen en zeggen, ja, ik, ik hoor nou dat uh, iedereen het overkomen is, dus hey, uh, mag ik nou uh, kwijtschelden krijgen? Ik moet wel zeggen, ik was laatst door, uh, geskimd en toen werd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 Om dat te controleren. En uh, daar zijn ze hier in Nederland mee bezig. In Duitsland. En uh, hier. Uh, hier is ze nu in, uh, in uh, Frankrijk ook. De koning in Nederland. Die had het ook nog. Uh, voor gewaarschuwd. Is Eft? de kerstreden? Oh. He, heb je niet gehoord? Okay. Uh, we moeten allemaal al lessen voor nepnieuws. We hebben daar gek om naar te luisteren. Ja, nog mensen zijn die de ja, dan dan heb je Gewoon koning. dood. Ja. We <laughs> <laughs> <deed> alleen al. <laughs> ja, wat laat ik dat eens gaan uh, kijken? Als de zegt, dan... Uh... <laughs> nou ja, zeg. Nee, maar uh, ja. Dat, uh, die had het daar ook over. Uh, Fake news. Uh, uh, uh, uh. Zoals het feit dat we een zogenaamde koning hebben. Ja, ik heb geen koning trouwens, maar... Uh... Ook niet. Nee, ja. Ja, ja. Van de Verenigde en die dingen. Frankrijk ook niet, maar... Uh... Nee. Nee, nee. daar zijn ze niet zo uh, van de koning. <laughs> nee, maar goed, ja. Um... Ja, nou is Frankrijk. Frankrijk is in één keer verlost van het nepnieuws. Uh, ja. Ja, ja, ja. Dat vanaf nu is alleen nog maar de waarheid. Kom, ja, het uh, <laughs> ja, gaat hier ook wel over de Russen trouwens. Hè. Dus hij heeft ook Rusland beschuldigd over. Uh, terwijl het ook al uh, duidelijk is gezegd, ook door de Franse intelligence agencies en zo, dat dat gewoon helemaal niet, dat er helemaal geen bewijs voor is. Maar de roepers zullen blijven zich allemaal heel vaak herhalen. En uh, oh, ja. ja, dan op een gegeven moment geloven ze dat. En in Duitsland hebben ze ook zo'n wet aangenomen uh, onlangs. Dat is, uh, de Net dg uh, wetgeving en okay. nou ja. die is in de 1 januari ingegaan. Mm -hmm.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 ze de Russische beer waren ofzo. Ja, ja, er zijn hele goede hacker die dat had gedaan, maar je had wel zo'n groetjes uit Rusland erbij gezet. Dat was heel raar. Ja, ja, ja. Groetjes van de Russische beer, ja, dat was en het. Dat was uh... in het Russisch, dus dan moet het wel echt Rus zijn natuurlijk. Uh, uh, uh, hebben we hebben met Google Translate hebben ze even gekeken, dat was echt Russisch. Ondertussen zit iemand in Afrika zich helemaal uh, rot te lachen. Dus ja, ze geloofden ja. het ook nog. Ja, waarschijnlijk hier iemand in ergens in Philadelphia of zo, ergens een of de vage afspulken gewoon een van de, ja, uh, uh, ja. de NSE werkt zo. Maar uh, ja. ja, gevaarlijke ontwikkelingen, dit. Ja, of misschien niet, dat kan ook. Wat van lang dat, dat de overheid ons nieuws wil gaan filteren wat wel niet echt is? Vind je dat niet eng? Vind je dat geen gevaarlijke ontwikkeling wat zo zeggen? Ik weet niets anders dan dat het gewoon allemaal gecontroleerd was. En, en ja, nu is het eigenlijk nog steeds. En uh, ja, nu zegt ze eigenlijk, uh, we gaan er nog steeds... Het is net zoiets als ze zeggen, drugs zijn verboden. We gaan het nog harder verbieden. Ja, daar waren jullie al niet goed in. Nee, oké, het is moeilijk te handhaven gelukkig. Maar ik bedoel, het is op zichzelf natuurlijk wel uh, ja, een gevaarlijk idee, laat ik het zo zeggen. Dat is waarschijnlijk moeilijk uitvoerbaar gelukkig. Maar. Ja. Uh, ja, ik, ik had het in de groep gegooid. Ik had er al allemaal uh, dingetjes onder gepost. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar... Oh, dat heb ik toch maar niet gezien. Oh, Oké, okay. uh, het bericht in de, in de groep wat de luisteraars dan niet kunnen zien. We hebben een groep. Ja, dat is wel zwaar geheim. hè Dat mag niet. Ik om... had een, een foto van Scarface uh, met een sigaren ja, Die had ik gezien. Daar. Ja, van uh, I see a business opportunity <laughs> en uh, <laughs> nog twee maffio's met twee flessen wijn. Hollolid. Het <laughs> is nog bent je het? Ja. Dus gewoon even, uh, ja, een zwarte markt. Ja. ja, natuurlijk. De, de, als er een behoefte is aan iets, dan dat zal er gewoon in voorzien worden. Dus, ja, ja, je kan dus, het internet niet zomaar filteren natuurlijk. Dus, uh, dat is, uh, ja, maar wat mooi. is nieuws? Ik bedoel, wat is waarheid? Ik bedoel, met, met, heel veel van die dingen zijn gewoon subjectief. Ja, daar hebben we echt het ministerie voor nodig die dat voor ons bepaalt. Wat is waarheid? Ja. Want anders kunnen we het natuurlijk zomaar maar voor zichzelf gaan bepalen wat zij denken dat waar is. En dat is het niet. ja nee, maar dan nog. Ik bedoel, ik heb wel uh, discussies gevoerd met mensen die dan ergens in geloven.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 Ja, dat met andere dingen te maken. En die mensen die bestaan en dus die vormen ze een de meerderheid. Ja. Ja, dus... ja, we hebben natuurlijk. Ik bedoel, iedereen heeft wel een raar verkeerde ideeën. Dat, dat, dat, dat, wij zijn niet bovenmenselijk dat het ons, tenminste ik wel, maar de, de rest van de van de deelnemers niet. <tas> nee, ik natuurlijk ook niet. want iedereen heeft een verkeerde ideeën, maar. Ja, ik denk dat er toch wel veel mensen zijn die hele heleboel rare dingen geloven waar ze nog nooit over ja, nagedacht hebben. En vanuit jouw kant bekeken, Dennis. Maar ik bedoel, zelf hebben allemaal ideeën <laughs> van, nee, nee, nee, dit is de ideale wereld. Allemaal... De rest van de wereld is gek, ja, ja, ja. ja joh. <laughs> <laughs> dus dat hou je gewoon niet tegen. Dus la, ik heb altijd zoiets laatste, lekker, ik vind het interessant. En laatste, ik, ik heb er ook geen moeite dat bent, mee wil, dat, dat mensen anders denken. Zolang ze mij niet ja, nee, meer lastig vallen. Als, uh, bijvoorbeeld als je kijkt in Amerika, wat die mensen allemaal geloven over dat de militairen bezig zijn om het land te verdedigen. Hè, en dat, doordat die mensen al die gekke dingen geloven, steunen ze al die oorlogen. En dat leidt tot ik weet niet hoeveel doden. Dus het is wel heel gevaarlijk als mensen al die propaganda geloven. Ja, dat wel. Natuurlijk als ze in de overheid geloven, dat is dan wel een probleem. Ja, ja dat is natuurlijk. En uh, niet in de overheid geloven, dat is fake news. Ja. Uh, het idee dat de overheid ook uh, eigen belangen heeft en zo, dat is, uh, ja. dat is allemaal fake news. Ja, goed. Ik had, ik had meer over van als mensen in de veel in onzichtbare open geloven en daar verder andere mensen niet mee vallen, dan heb ik geen probleem mee. Jongen. Maar dat is op zich niet zo. Heel... Ja. Ja. Ik bedoel, ik heb liever een christen uh, die uh, mij met rust laat dan een socialist die uh, mm -mm. niet gelovig is. Die uh, mij wel lastig mm -mm. valt. Maar gelukkig is er neukenlikker. Ja, als je dan uh, aan het eind van de dag allemaal niet meer trekt en je denkt van nou, ik ben er klaar mee. Je uh, wilt even gezellig, uh, gezellig neuken of een biertje opentrekken. Of allebei tegelijk. Of uh, allebei tegelijk in dit geval. Ik denk, dat ik neem lekker neukenlikeur. Met bijzondere ingrediënten ook. Oké, okay, dan ben ik helemaal benieuwd. Kan je het hier krijgen? Een uh, neukenlikeur is onfatsoenlijk, staat hier. Een likeur die je neuken doopt. om vervolgens reclame te maken met one-liners. als Het leven is een kwestie van nemen en genomen worden. <laughs> nou, de reclame, ik vind het ook niet kunnen eigenlijk. Maar ja, gesteund is ook slecht. Oh, ik vind het leuke reclame. De reclamecodecommissie reclame vindt dat niet kunnen. Neuken is niet het enige drankje met een prikkelende naam. Er zijn immers cocktails gedoopt als seks on the beach. Leg spreader, screw up against the wall. Blowjob, <laughs> en op, inclusief vertopping. Geen haan die daarna krijgt. Maar een drankje van rode vodka en dat je neuken noemt. en allerlei media uitingen combineert met onverhulde toespelingen op seks. dat is in strijd met goede smaak en fatsoen, zo heeft de commissie op. Dus de overheid, dus verkapt de overheid. Hoezo? Dat is de goede smaak, ik bedoel. Die gaat voor ons bepalen wat goede smaak en fatsoen is. Ik vind het goede smaak een biertje neuken heet en ook nog lekker is, dan uh, ja. Fake news. Ja, dus de stichting verantwoorde alcoholconsumptie. Oh mijn god. En Spirit NL. De branchevereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken in Nederland. Die wilden dat graag uh, dat de commissie daarover oordeelde. Ze hadden het bezwaar getekend bij de RCC omdat ze vinden dat de reclameuitingen en de naam van de sterke drank niet passen bij verantwoorde alcoholmarketing.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 en onder het mom van, ja, dat is goed goed fatsoen. Ik bedoel, wat kunnen we dan schelen? Als je het niet uh, fatsoenlijk vindt, koop je het toch niet? Ja, ja, ja. Dus, dus, dus er zal natuurlijk Heineken achter zitten en Inbev. En, uh... Ja, het is dus, uh, branchevereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken dan. Hè, de oh, sterke. Ja, uh... Bierbrouwer Robert Uileman, die weet ook, ondeugende naam bedenken voor speciaal bieren. Nou, dit is er helemaal echt gewoon, uh, echt, het uh, <laughs> straalt een en al klas uit. We hebben namelijk een hoppige, extra hoppige bitter die de naam Dikke Lul Drie Bier... <laughs>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 Maar je zit daar super wel uh, bier zitten zonder te weten wel dat betekende, dat vind ik wel mooi. Zo, de, ze deden vroeger wel maar dat weet ik nog wel, dat bericht hebben we in een andere radio uit, uh, het radioprogramma waar ik vroeger aan meewerkte, dat was tot zo'n twintig jaar geleden eigenlijk, maar uh, dat ging over fucking hellbier mm -hmm. en die hadden toen uh, er was, was door het notenbenen de Europese Unie uh, verboden, omdat dat uh, in strijd was met de goede zeden en yeah. ja, hun wilden uh, zeg maar uh, de, de recht op een naam claimen en dat was afgewezen of zo. en dat is helemaal tot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 en er verder geen ruk te beleven, de enige bezienswaardigheid bezie daar is natuurlijk... Geen ruk, geen ruk te beleven, geen nee. Geen het, uh, hebben we hebben daar veel te drinken met andere dingen. Ja, de grootste bezienswaardigheid in het plaatsje is het uh, plaatstrambordje. Uh, er komen toeristen uit heel de wereld komen daar naartoe omdat, uh, om daar gefotografeerd te worden. En uh, ja. in ieder geval...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 Oftewel, de bosse kut. Kutbier is een blond bier met pruimen. Geen muffe pruimen, vertellen de vrouw. Want samen met korianderzaad bij de smaak fris. Aangestoken door het succes van kutbier van brouwerij Boegbeeld... bracht een ander ondernemer een half jaar geleden het lullobier op de markt. Nou ja, zo gaat het hele artikel zo door. Dus ik vond het al uh, grappig. Jij, is er lees je nog? Oh, oh ja, er staat hier. Uh, oh ja, iets met tieten, ja. Dat was... Um, uh, waar is die nou gebleven? Oh, ja, goed, ik, uh, de luisteraars kunnen het allemaal nog allemaal teruglezen. Ja, ja. <laughs> nou, uh, ik zou zeggen proost even. een gaan met een glaasje de, de dikke lul drie bier. Uh, ja, ik heb nou uh, Jope, heb ik. Uh, Oké, okay, uh, kijk.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 die wel mensen weten te trekken.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 zeg maar de, de kruiden die ze thuis ingooien, ja. Ja, maar bedoel niet die er al met Nee Ja, goed joh nee. Uh, we zijn denk ik inmiddels wel aan het einde van de uitzending uh, uh, aangekomen. Ik uh, nou, wil in ieder geval iedereen hartelijk uh, danken voor het meedoen aan deze uitzending en uh, uiteraard de luisteraars. Ook danken uh, voor het luisteren naar deze uitzending. En uiteraard zijn we er volgende week weer. En, uh, ja, ik wens iedereen nog een uh, vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. Ja, wat een ziek idee. Ja, het is al 2,5 uur, maar dat is niet alleen opname. opname. hè? Nee. Ik heb nog eens